Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 120.000 Oekraïners zijn gevlucht. Een heleboel inwoners zijn volgens de Verenigde Naties naar Polen gegaan. Maar sommige gaan ook naar Roemenië of Moldavië. Het Rode Kruis probeert alle vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen. Wat bijvoorbeeld het Rode Kruis in Polen de afgelopen nacht al heeft gedaan... is die hebben opvanglocaties ingericht... Met bedden, dekens, maar ook gezorgd dat er bijvoorbeeld eerste hulp beschikbaar is en ook psychosociale ondersteuning. Want het is natuurlijk ontzettend hartverscheurend voor mensen en, en shocking eigenlijk wat er nu gebeurt. Onder meer op het treinstation in de Oekraïnse stad Lviv is het ontzettend druk. Daar staan een heleboel mannen die afscheid nemen van hun gezin. De mannen mogen niet mee omdat ze moeten meevechten. Twee Nederlandse providers, Delta en Kaiway, laten hun klanten gratis bellen en sms'en naar Oekraïne. Van gisteren kon dat ook al bij de klanten van Vodafone, KPN en T-Mobile. Ook in het land zelf is bellen en internetten gratis voor mensen met een abonnement bij deze providers. En in Eindhoven wordt er gedemonstreerd tegen de inval van Rusland. Tientallen mensen staan daar bij het MA17-monument. Het is mensonterend. Het, is, het doet heel veel pijn om te zien hoe je mensen die in vrijheid leven... een, een land uh, met, elkaar, uh, met elkaar vormen, al die jarenlang opbouwen. Ja, drie dagen, ja, dagen lang. Het houdt niet op, ja. Niet alleen in Eindhoven, maar ook in Den Haag, Enschede en Hengelo komen mensen bij elkaar om te protesteren tegen de oorlog. Er is in een studentenflat in Den Haag een dode vrouw van 24 gevonden. Kort daarna werd een man van 28 opgepakt. Hij meldde zichzelf bij de politie. Er is een groot onderzoek aan de gang. De recherche is nog op zoek naar getuigen. En in Rotterdam is het allergrootste ziekenhuisschip ter wereld aangekomen. Het lijkt op een cruise schip, maar is helemaal ingericht als ziekenhuis. Het is bedoeld om naar de armste landen in Afrika te varen en mensen daar te helpen. De Global Mercy blijft nog twee weken in de haven van Rotterdam. Daarna vaart hij richting Afrika. Het weer vandaag is zonnig en droog. Er staat bijna geen wind. Het wordt een graadje of acht. In de loop van de avond koelt het af en kan het op sommige plekken licht vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere regenboogbuurt... en Lelystad een file van 5 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat is dooruit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt.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 Dat is toch uit de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. Even na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Ik twee uur alweer met uh, als eerste plaat na En weer van drie uur bloem. En even aan mijn moeder vragen een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond. Nou, dat is een uh, hele tijd geleden, Albert-Jan. Dat is nou een oude single. Ja, heel, <lacht> he, nou ja dat, dat blijkt maar weer uit uh, vijf gulden. Ja, jongen, jongen. Krijg je helemaal niks meer voor de 2 euro? Kan je geen eens meer een biertje halen volgens mij? Of dat ga je net uh, nee, nee, redden? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is, mijn stamcafé kost die een fluitje 2,75. Kijk, kassa. Kassa. idee. Nou, goed, het zij zo. Goed, uh, wat gaan we doen? Ja, Antwoord op zaterdag, 2 uur. Uiteraard rond de klok van half 4 hebben we uh, tijd voor de evenementenagenda. En dan hebben we natuurlijk... Ook al de, de, de, gewone, de kleinere evenementen en de culturele evenementen zijn ook alweer uh, aan het opstarten en uh, inmiddels ook alweer actief. En de grote evenementen komen er ook alweer aan, waaronder uh, de circuieren, dus daarover later meer tijdens de evenementenagenda. Uh, twee weken geleden hadden we uh, gemeld dat er uh, uh, op het uh, strand uh, uh, in ieder geval uh, aangespoelde olie was gevonden. En uh, men heeft daar uh, uitvoerig uh, onderzoek naar gedaan waar het vandaan zou kunnen komen. Er werd nog gesuggereerd dat hij eventueel niet losgeslagen... Uh, tanker die uh, voor uh, IJmuiden uh, uh, uh, aan het ketting lag... of tenminste uh, aan, aan uh, uh, te wachten tot hij naar binnen kon. En uh, die was losgeslagen en daar was het in ieder geval niet van. En eigenlijk de herkomst van die aangespoelde olie was niet te achterhalen. Daarover later meer. En natuurlijk, uh, heel maand februari is natuurlijk ook het snoeiseizoen... Hè? Niet alleen voor, uh, voor u en voor mij, uh, maar ook voor uh, de, de spaarende landen en V. Dus daar ook over meer nieuws. Goed, evenementenagenda, Zandvoorts nieuws in het kort voor het tweede uur en natuurlijk uh, veel muziek. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CRM Zandvoort. En straks hoor je dus ook dat uh, snoeien en uh, broeden... dat dat uh, samen kan uh, gaan. Uh... Ja. Ja, ja, toch? Ja, nee, Heel mooi gezegd. Helemaal goed, het tweede uur uh, Zandvoort op zaterdag. We hebben er uh, zin in. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Goedemiddag, Andrew Is hier... net later, sleep away. Talk to my baby on the telephone long distance I never would have guessed I could miss someone so bad Yeah I really only met I'm hey. And never let it slip away. En lekkere gauw ouwe. We gaan nog een nieuwe single voor je draaien. En daar uiteraard weer meer nieuws op CFM. Hier is de nieuwe single van Clean Bandits. Oh, my heart, needs some headspace. Every night, try to escape. Got me calling for your name. feel you touching. You take me to a place only we know.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 Let's do it. If I De, de single van Clean Bandit, de nieuwe single Everything But You. Ja, we hebben het al een paar keer eerder gemeld. Van de, de, de olie, ja, ik moet er een beetje om lachen. De oliebollen die op het strand aangespoeld zijn. Dan hadden we hadden het nog even over Harry. En ja. uiteraard ook Alan met, met, met, de, met de oliebollen. Maar dat zijn weer andere oliebollen natuurlijk. Even serieus. De olie die aangespoeld is op het, op het strand. Lasikraas van de week dat er wederom olie is aangespoeld. Okay. En uh, daar heb ik verder eigenlijk uh, geen andere berichtgeving meer uh, over gehoord. Maar er schijnt uh, in ieder geval de afgelopen week weer het een en ander aan uh, olie hier in Sanford aangespoeld uh, te zijn. Nou, dit, uh, dit uh, het volgende bericht is van, is van gisteren, dus wellicht dat ze dat daar mee hebben genomen. Want de herkomst op stranden van de aangespoelde olie in uh, de afgelopen week is niet meer te achterhalen. De bolletjes olie die op de Nederlandse en de Belgische stranden aanspoelden komen van dezelfde bron. Maar het is niet meer te achterhalen welk schip de olie... voor de kust in de Noordzee heeft geloost. Dat concluderen Nederlandse en Vlaamse onderzoekers. De talloze bolletjes olie spoelden onlang, eh, onlangs na storm Corrie aan... Eh, op de Noord-Hollandse stranden van Zandvoort tot en met bergen aan zee. Inmiddels zijn de stranden zo goed als weer schoongemaakt. Ook aan de Vlaamse kust spoelen de bolletjes aan. Uit monsters blijkt... Dat die olie overeenkomt met de aangespoelde olie op onze stranden. Het gaat om Very Low Sulfur Fuel Oil. Oftewel een zware stookolie met minder dan 0,5% zwavel erin. Het is olie die sinds een jaar of tien op de schepen wordt gebruikt. Eerder sloten de onderzoekers al uit dat de olie niet uh, van één vaste plek kon komen. Het moet van een varend schip komen, maar welke, dat blijft tot op heden de vraag. Als we een mogelijke vervuiler zouden hebben kunnen we de vergelijking maken. Er zijn te veel schepen die deze route nemen... om overal een monster af te nemen, laat een van de Vlaamse onderzoekers weten. Dus de herkomst is niet meer te achterhalen... maar gelukkig zijn, ook mede dankzij vele vrijwilligers... de oliebollen op het strand weer opgeruimd. Ja, en als het lek weer te boven is... dan gaan we dat uiteraard melden hier op de Zandvoortse Radio... Nieuws is ook na te lezen, uiteraard, op de eigen app van uh, CFM. ZFM Zandvoort, zoek dat eens op uh, in de Play Store en dan uh, blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Luister je naar het geluid van Zandvoort, kijk je mee. ZFM-life.nl is er ook aangekoppeld. En nog veel en veel meer, waaronder ook de webcamserie Zandvoort. Mag gelukkig weer tot uh, diep in de nacht. De Dance Monkey, inderdaad, de single van Tones uh, I. Normaal gesproken hebben we uiteraard altijd op de zaterdagmiddag aandacht voor het uh, voetbal van uh, SV Zandvoort. Maar de wedstrijd van vandaag, uh, die is afgelast, Speel, zouden eigenlijk spelen tegen DVVA. Maar DVVA heeft uh, te veel coronabesmettingen. En het is ook nog carnavalsweekend, Albert-Jan, dus ja. het feest gaat nou, niet door. Dan kan je niet voetballen, hoor. Nee, hey, de wedstrijd, nee wat denk jij dan? Er moet gefeest worden. Daarom. Die is verplaatst naar 9 maart op woensdagavond 8 uur. We gaan het hebben over snoeien en broeden. Ja, want uh, ja, februari is inderdaad de, snoei, de snoeimaand en ook de broedmaand om het zo maar eens te zeggen. En ook Sparenlanden is begonnen met het snoeien van bomen zoals populieren, platanen en esdoorns. Gesnoeide takken worden hergebruikt en Sparenlanden rond de snoeiwerkzaamheden af voor de start van het broedseizoen. Tijdens het snoeien verwijdert Spanelanden laaghangende takken om te voorkomen dat ze het verkeer belemmeren. Ook verwijdert Spanelanden takken die verkeerd groeien en beschadigd zijn. Takken worden ter plekke versnipperd en in een versnippera en hergebruikt op het terrein van de volkstuinen. De werkzaamheden vinden plaats zoals gezegd op werkdagen tussen 7 uur morgens en 4 uur middags. En die duren nog tot en met 11 maart. Voor de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een hoogwerker... en tijdens de werkzaamheden beperkt Spanelanden de overlast zoveel mogelijk. Na het snoeien kan het tijdelijk snoeiafval blijven liggen. Spaarnelanden ruimt dit zo snel mogelijk op na de werkzaamheden. Spaarnelanden zorgt ervoor dat de werkzaamheden zijn afgerond voor de start van het broedseizoen... want veel vogelsoorten broeden tussen 15 maart en 15 juli. Andere vogelsoorten broeden tussen 1 april en 15 augustus. Nesten en eieren zijn tijdens de hele broedperiode beschermd. Nou, dan heb je totaal bruto... heb je daar uh, toch wel zes, zeven maanden last van, hè, van het broedseizoen. Ja, ja, klopt. Want ze komen er nu alweer aan, nestjes zoeken, vechten in de lucht. Uh, dan op een gegeven moment is het broedseizoen. Dan komen ze uit en dan gaan ze leren vliegen en noem maar op. Maar, ja, we hebben en allemaal be beschermd, hè, op ja, het kan. Ja, die meeuwen... Die meeuwen hebben we het over, ja. Nee. Ik heb met name over die meeuwen, want... Ik, bedoel, ik ik snap dat ze beschermd zijn. Dat is allemaal, allemaal prima. Maar je hebt... Ik bedoel, het duurt bijna een, ruim een half jaar dat je er last van hebt... Maar goed, een gewaarschuwde inwoner telt voor twee. Ja, en de jeugd heeft toekomst, toekomst, jan ja, Dus uh, <laughs> als er ja. niet gebroed wordt, houden we ook geen jeugd meer over, zullen we zeggen. Heb jij gelijk? Ja, en uh, gelukkige uh, ruimte Spaanlanden altijd de takken, zo weer op. Dus zijn we daar ook weer vanaf. Dankjewel voor het bericht. En uh, deze ook deze is na te lezen. Op de CFM app. Ja, het is carnaval. Eigenlijk te zuiden van de rivieren. Maar uh, wij doen ook nog even lekker mee zo. Stond op. Zaterdag met nu uh, Kali, wie kent of niet? Het jongen wacht naar de uh, plaatje. Ik zat op een terras, ik wist niet waar je was. Toen kwam jij daar voorbij en je keek niet eens naar mij. Wat heb ik dan gedaan? Waar is het misgegaan? Je bent voor mij de ware, de ene.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 Carnaval, Django, Wagner, Rodier en Kali. Nou hoor ik ook dat de uh, Brabo's, uh, zeg maar, uh, Brabant uh, ontvluchten dit uh, weekend. Waaronder onze eigen Max, die zit ook vandaag uh, op Zandvoort. Ja, die stuurt ons de mooiste foto's toe. Uh, ja, geweldig met die, uh, met die meeuwen, hè? Ja. Met die mooie meeuwen. Ja, onze, onze Max woont in Eindhoven. Hè? Ja, onze ja, lampengat. Dus, ja, uh, dus uh, die. Uh, die is de, die is de die is het getroffen. Het is prachtig strandweer en uh, heerlijk wandelweer. En natuurlijk weer een visje pakken op de boulevard. Het is echt weer strandweer. Zo is het. Nou ja, dat is een uh, mooi evenement uh, in het uh, zuiden van het land. Maar wij hebben ook mooie evenementen. Ja, en uh, zoals ik al zei in het begin van het programma... is dat ook uh, de grote evenementen uh, weer, uh, weer ingevuld kunnen gaan worden. En uh, de eerste die binnenkort uh, in ons dorp weer van start gaat... is de zogenaamde Kids Circuit Run. Sportieve kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen zich op zondag 27 maart als een echte raceheld voelen. Ze kunnen bij de kids circuitrun over het Spiksplinternieuwe Nieuwe Formule 1 circuit in Zandvoort rennen... en ervaren hoe het is om door de vlijmscherpe kombochten te rennen. Start net als Max Verstappen uit de Pitstraat en laat je afvlaggen bij de finish. En kijk daarvoor even op www.zandvoortcircuitrun.nl www Want daar kan je je startbewijs aanvragen. Dit is natuurlijk voor kinderen een laagdrempelige manier om samen met klasgenoten, vriendjes of vriendinnetjes te proeven aan een echte hardloopwedstrijd. Na afloop vinden er diverse leuke kinderactiviteiten plaats voor gegarandeerd een geslaagde zondag. Bij de hardlopers van 4 tot met 6 jaar mogen ouders meelopen met hun kind. Lijkt het jou nou leuk? Lijkt het jouw kind bijvoorbeeld nou leuk om mee te lopen? Schrijf je dan online in, zoals gezegd via www.zandvoortsequieren.nl www.zandvoortscircuitrun.nl... en ontvang het startnummer met tijdregistratie per post thuis. De inschrijving is van slechts 5 euro... is inclusief een unieke medaille en een flesje water bij de finish. Ouders kunnen zich ook nog inschrijven voor de 4, 12 of 16,1 kilometer. Na twee jaar geen Zandvoortse circuitrun... komen er eindelijk weer duizenden hardlopers in actie in Zandvoort. De uitdagende parcoursen gaan over het circuit Zandvoort... Het strand en door het centrum van Zandvoort. Organisator Le Champion kijkt uit naar dit hardloopfeest in Zandvoort. Wilt u meer informatie uh, over uh, hardloopevenementen? Ga dan ook even naar de website van de organisatie, namelijk www.lechampion.nl. Maar voor Zandvoort is www.zandvoortcircuitrun.nl... de website om u in te schrijven. Nou, daarnaast, Classic Concerts heeft het eerste concert ook weer gehad. Er is een nieuw bestuur. Dus die activiteiten zijn ook weer opgestart. En kunt u weer op de zoveel tijd weer genieten van hier classic concerts. Daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, Jazz in Zandvoort. Meer informatie over hun activiteiten kunt u terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl uh, Wilt u weer weten van uh, de toneelvereniging? Ga dan naar de website van www.hildring.nl en wie ben ik nou nog vergeten? Even kijken. Ja, natuurlijk het museum. Hoe kan ik het museum vergeten? Beelden, uh, zowel een beeldenroute als beelden in het Zandvoortsmuseum. Het Puppenmuseum is er ook nog. Ga daarvoor even naar de website van het museum. www.zandvoortsmuseum.nl Er is weer genoeg te doen dit voorjaar in Zandvoort. Dankjewel, Bertjohn. Heel veel mooie evenementen. Ken je deze nog? Dik, Mama. Dik, dik, Mama. dik. Dik, dik. Dik, dik. Mm. Cielo grigio su cielo grigio su Olie gialle cerco un po' di Een hele speciale uitvoering. Hè? Deze Italiaanse uitvoering van uh, California Dreaming. Lekker bij dat zonnige weer van vandaag uh, hier in Zandvoort. Lekker een wandelweer, dus uh, ga ervan genieten. Ga naar buiten toe. En neem uiteraard wel even een portable radiootje mee. DAB kan ook, want ook daar zijn we te ontvangen. Inside, looking outside, trying to put one foot in Eden. Come stay, you stay. Try looking sideways, try to. Een minder bekend plaatje, maar wel heel leuk is deze van Kissing the Pink. We the one step away from you. Het is uh, even, even kijken op de klok, tien over half uh, vier alweer. En we gaan het hebben over, ja je had het al eerder over, ik moest er een klein beetje om lachen. Maar het is een mooie ontwikkeling, Papendal aan zee. En dan beginnen we uiteraard bij de herontwikkeling van Duintjesveld. Ja, want anderhalve week geleden is gestart met de sloop van de accommodaties waaronder het clubhuis van de Zandvoortse sportcombinatie ZSC 04... aan de Duikjesveldweg. Daarmee komt voor de club een einde aan een tijdperk... en de ingrijpende herontwikkeling van Duikjesveld is weer een stap dichterbij. ZSC 04 zal haar activiteiten voortzetten... op het gecombineerde tennis-, handbal- en voetbalveld van SW Zandvoort... dat momenteel wordt aangelegd. Dit nieuwe zogenaamde multicourt is deels gefinancierd... uit het Corona-herstelfonds van de gemeente Zandvoort... Een en ander betekent dat ZSC04 verder gaat als onderdeel van SV Zandvoort... waarmee deze club zich voortaan een omnisportvereniging mag noemen. Het oude perceel van ZSC04 ZS zal na de sloop door de gemeente in Erfpacht worden uitgegeven aan golfbaan De Dunes voor aanleg van een nieuwe driving range. Op de plek van de huidige driving range zal vervolgens de nieuwe en lang verwachte tennishal worden gebouwd. De gemeente wil evenals de sportvereniging op Duitjesveld... en de Sportraad Zandvoort het sportpark multifunctioneler maken. En dat is ook een van de doelstellingen uit de sportnota. De sloopwerkzaamheden zullen naar verwachting eind maart zijn voltooid. En de start van de bouw van de nieuwe tennishal... Uh, en het inrichten van de publieke ruimte eromheen... hangt af van diverse formaliteiten waaraan nog moet worden voldaan. Met andere woorden... Papendal aan Zee komt met de week dichterbij. Word vervolgd, zullen we maar zeggen, Albertan. En deze kwam ik nog tegen. Ja, ik heb daar toch de cd's bij me. Ik denk, nou ja, die kunnen we wel draaien naar Papendal aan Zee. Zandvoort is de kampioen. Nee, niemand kan daar ook maar iets aan doen. Want samen staan de sterken handen. als Zandvoort kampioen is. Die platte kar die dan weer door het dorp heen rijdt. En er wordt gewoon een mega feest op, opgebouwd, en heel terecht. Nou, dat hebben we al een aantal keren meegemaakt, hoor. En dan deze platen bij Zandvoort is de kampioen. Leuk om hem weer eens terug te horen, volgens mij. Ik ken heel veel van jullie hem nog niet. En daarom hebben we hem ook dit keer gedraaid bij Zandvoort op zaterdag...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 Van de kaart, jij bent met tranen niet waard. Jij krijgt die lachen niet van mijn gezicht, maar ik jank van benen. Soms word ik gek van verdriet, maar met tranen, die kun ik jou niet.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 Take care of Ja, vanaf gisteren is het feest alweer losgebast. in het uh, zuiden. Brabant, Lampengat en zo en dergelijke. En dan uh, zingen, meezingen en meedoen op uh, deze van Sjon uh, de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, al zou je wel willen. En zo is het maar net. Nou, we gaan het hebben over het uh, aankomende seizoen. Het gaat er weer aankomen. En we hebben promotors van Zandvoort uh, nodig. Ja, en op, op verzoek uh, herhalen we het nog even uh, wederom. Promo-film, want uh, ja, met dit prachtige weer. Heb je natuurlijk in, de, in, de, in het seizoen hartstikke druk. Uh, met de gasten die Zandvoort met een dag. dan wel voor een midweekje of voor een weekendje komen bezoeken. En wat Zandvoort Marketing nu zoekt. zijn ambassadeurs voor Zandvoort. Zoals gezegd, bezoekers van Zandvoort een warm welkom heten. Dat is wat Zandvoort wil bereiken met het inzetten van gastleren en vrouwen. En daarom wordt er een oproep gedaan aan betrokken Zandvoorters... die zich willen inzetten voor deze gastvrije taak. Het project is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband... van de actiewerkgroep Centrum, Zandvoort Marketing en de gemeente. Na een pilot in augustus 2021 is besloten om verder te gaan... met het ambassadeursproject. Het inzetten van gastheren en vrouwen om bezoekers welkom te heten in Zandvoort... zal een meerwaarde geven aan de kwaliteit van Zandvoort als badplaats. De bezoekers kunnen van alles vragen aan de ambassadeurs... van de weg naar het strand tot aan waar een pin-out paraat is... waar je lekker kunt eten en welke activiteiten er op dat moment zijn. Zandvoort Marketing is op zoek naar trotse inwoners... die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Kennis van het dorp en makkelijk in contact komen met mensen... ook in het Duits of Engels, staan daarbij voorop. De gastheren en vrouwen worden gezien als de ambassadeurs van Zandvoort... Het doel is het verhogen van de gastvrijheid. De ambassadeurs zullen bij beschikbaarheid in de vakantieperiode en rondom evenementen... vooral worden ingezet rond het stationsgebied, de boulevards en het centrum. Ondanks dat het om vrijwilligersfunctie gaat, staat er wel een kleine attentie tegenover. De regie van het ambassadeursproject is in handen van, zoals gezegd, Zandvoort Marketing... met als contactpersoon Jan de Otto... Onder andere bekend van het Zandvoorts Museum. Wie meer wil weten over de voorwaarden of zich direct wil aanmelden... ga dan naar de website www.zandvoortmarketing.nl... slash ambassadeurs-gezocht. En wie, nou, wie kan nou het beste het ambassadeurschap promoten... als de grootste promotor van Zandvoort afgelopen jaar? En wellicht ook de komende jaren, Jan Lammers. Hallo, ik ben Jan Lammers. Uh, ik ben geboren en getogen in Zandvoort. En daar ben ik best trots op. Want ja, we hebben hier natuurlijk het circuit. En uh, dat heeft heel veel betekend voor mij. Mijn hele leven werd gedaan. Mag ik wat vragen? Toe. Ja, natuurlijk. Heeft u misschien tips om voor leuke dingen te doen in Zandvoort? Uh, jazeker. Maar dat is eigenlijk een beetje te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen, als je dit eens kent... Dan uh, hoop ik dat je tijd genoeg hebt om het allemaal te gaan beleven. Nou, helemaal goed, ga kijken, dankjewel. Ja, het circuit is natuurlijk voor mij heel belangrijk geweest, maar ik zie zoveel meer te doen. Ik denk alleen al aan die 35 strandtenten. Heerlijk eten en drinken, de zonsondergang meemaken. Als het een beetje koud is, zoals nu, lekker glühweinje Of een haringje prikken, als je daarvan houdt. Ja, je kan natuurlijk hier het hele jaar lekker uitwaaien op het strand, uiteraard. En we hebben natuurlijk het dorp en de winkels. Meneer, mag ik dat vragen? Ja. dichtbij zijn de Pinautomaat? Die weet ik zeker. Dat is goed. Eens even kijken. Uh, wij staan nu uh, hier yeah. en daar is hij in het dorp. Oh, super. Dus, Dankjewel. Veel plezier. Ja, het dorp en de winkels uh, en natuurlijk uh, ja, het casino. Ja, en voor de wandelaars hebben we hier natuurlijk twee Meneer? fantastische natuurgebieden. Meneer? Uh, we... Meneer, hallo. Ja. Wat is de kortste route naar het strand? Dat is heel kort. Uh, 100 meter hier rechtuit naar beneden en dan beneden. Oké, okay, Dus. Uh, goed. Bedankt. Ja, we hebben het, uh, de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemeland... met uh, van die fantastische vicente, dat zijn bison's en herten. Ja, je ziet hoe enthousiast ik ben en hoe leuk ik het vind om over Zandvoort te vertellen. En ben je nou ook gek op Zandvoort en vind je het leuk om je wat mensen op weg te helpen... word dan net als ik ambassadeur van Zandvoort en meld je dan hier aan en daar staat alle informatie. Dan gaan ga warm chocolade halen. Ja, je hebt gelijk uh, Jan, gewoon een lekkere warme chocola... Wat... Toen hij het opnam, toen was het nog koud in Zandvoort. Beetje kluwijn weer, zeg maar. Zandvoortmarketing.nl als je je aan wilt melden als ambassadeur hier in Zandvoort. Zandvoortmarketing.nl En dan je, ben jij misschien wel binnenkort de nieuwe ambassadeur... van de leukste badplaats van Nederland, Zandvoort.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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Een traumige See, is hoog en zee. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Huh. In See. Das haus in See. Huh. Und toll ist es, unterm Ende der Straße steht ein Haus am See, orangen Bau blätzerlieden auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön, hm, alle kommen vorbei, ich brauchen haus zu geben. Hier ben geboren, hier werd ik begraven. En als jij uh, ambassadeur van Zandvoort uh, wilt worden, kan je aanmelden via sandvoortmarketing.nl. Na Jan Lammers draaiden wij deze van uh, Pieter Fox en Hals AMC. Wij zeggen tot zometeen na vier uur. zijn we er nog uh, één uur lang. Tot zo!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 I don't believe in failure. I know the smallest voices they can make it major boys with me at least in favor and if we don't before I leave I hope later tot zover het ritme van ZFL. via de kabel op 104.5